Het weer, geen verrassing, in de zuidelijke helft van het land valt sneeuw. Het noorden blijft het droog, het vriest op de meeste plaatsen licht. De ochtend trekt de sneeuw langzaam naar het oosten weg, wordt het vanuit het westen droger. De temperatuur ligt overdag rond het vriespunt. Tot zover het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Goedemorgen op deze mooie winterse ochtend om half zes. Focus op de wereld met Kenia en Mexico. Onder meer aandacht voor het nieuws dat de halfbroer van Obama zich in Kenia verkiesbaar heeft gesteld. Maar eerst de Amerikaanse zanger die zich gedurende zijn lange loopbaan vele stijlen meester maakte... In Nederland kennen we hem vooral als soulzanger, maar hij zingt ook op blues- en jazzplaten. Ik heb het over Lou Rolls, samen met Diane Reeves. Fine Brown Frame. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. don't you vacate while I check it out? It is too hip for me, you dick. Hey, mama. You've got a fine brown frame.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 Good to know.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 surprise. If I talk a little louder, if I speak up when you're wrong, if I walk a little taller, I've been under Een a brand new kind of free that ain't bad i found a brand new kind of me don't be mad it's a brand new time for me yeah brand new me van Alicia Kies nieuw nummer en ze is te bewonderen op 7 juni in eh Ziggo in Amsterdam maar het is al uitverkocht, nu al. Het volgende nummer is de soundtrack-single van de detective-serie Beretta... die in de jaren zeventig in de VS op televisie te zien is. De bekendste zin, don't do the crime, if you can't, can't, if you can't do the time. Dit is Sammy Davis Jr. Don't go to bed with no price on your head. If you can't do the time Price, no, don't do it, I don't do it. Kick. en op fietsen en daarvoor Simply Red en Sunrise. Zometeen in Dit is de Nacht focus op de wereld. Jacco van der Schaaf woont in Mexico en ook daar is discussie over wapenbezit. Het land stelt ruim 15 miljoen illegale wapens. En Jurjen de Groot is met zijn gezin na zes jaar tijd terugverhuisd van Kenia naar Nederland. Wat zal hem het meest bijblijven van dat grote avontuur in Afrika? Sont un blanc, à vous peignoir, que c'est troublant, oh, oh. à vous c'est troublant, je noirais bien ces courtisans, ans, mais j'en prendrai pour 110 ans, au moins, au moins cent -dix ans. Mé devenir ton amant, seulement montagnard, de tes monts blanc, oh, oh. de tous tes monts blanc. Pas tous ces dangers Moi je retourne chez ma maman Ma chez ma maman Sein blanc, à vous, peignoir, que c'est troublant. Oh, oh, à vous, c'est troublant. Too much. The critic in this little town I don't care about what they are saying now they can't understand how we made such an impression on each other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 En Puma en Wonder en zojuist Milo en You and Me. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Iedere week spreken we in Dit is de Nacht met Nederlanders in het buitenland. Waarom zijn zij uit ons land vertrokken? Wat doen zij in het buitenland? En wat is daar belangrijk nieuws? Dit keer Mexico en Kenia. Jacob van der Schaaf woont in Mexico in de stad Mexicali. Goedenavond, dus negen uur vroeg Goeien. bij jou. Goedenavond voor, voor, jullie voor mij, voor, voor <laughs> ja. morgen voor jullie. Ja, precies, zo zit het ja. ja. Het, het moet een rare tijd voor je zijn. Het is een uh, moeilijke tijd, omdat uh, mijn schoonmoeder ligt op. Uh, ja, het is een, heen, een hele slechte situatie. Het is, uh, ze ligt zichtig gewoon op sterven. Ja. Hoe is oud ook is ze? geen hoop. 64, vrij jong. Ja, heel jong, ja. En, en ligt, jong. Ze, ligt ze dan nu in het ziekenhuis? Ze ligt hier op een, in het ziekenhuis en dat is geen uh, Nederland. Nee. Want hier in Mexico ben je verplicht om 24 uur moet er iemand bij zijn, iemand van de familie. Oh? Dus dan is het uh, voor bijvoorbeeld mijn vrouw, die was... Uh, in beide. Die was vanaf acht uur vertrokken, van, uh, hier van, uh, van huis. En dan ziet het uit dat ze de hele nacht bij moeten blijven. Ook vanwege de situatie. Ja. Dat is, je moet 24 uur per dag um, een, een patiënt begeleiden. Dan moet, je moet erbij zijn. Echt begeleiden. Echt ja. verzorgen, helpen met verzorgen. Ja. Wat uh, toevallig het met mijn vader meegemaakt. In Nederland heb je gewoon op de intensive care zeg maar... Eén verpleger op twee patiënten en hier heb je één verpleger op twaalf patiënten. Oh, ja, dat is nogal een verschil, ja. Ja. En, en hoe is de zorg verder eigenlijk? Ja, het is veel minder dan in Nederland. Het is echt een, uh, heel wat anders. Maar het is omdat hier, uh, je hebt verschillende soorten uh, ziekenfondsen, zeg maar. Ja. Dus dan is je, en zij zitten gewoon bij de, zeg maar, de, de normale, zeggen we maar, hier. Waar de mensen bij zijn, is de sociale verzekering... En dan heb je nog de iets minder voor mensen die niet verzekerd zijn. Mm -hmm. Dan heb je nog de overheidsdiensten. Die zijn weer een ander ziekenhuis. En dan heb je nog de privéklinieken. En dat is de beste. Ja. En, en met die sociale verzekeringen, waar, waar heb je dan recht op? Dan heb je gewoon recht op uh, medicijnen, op uh, doktersbezoek, op dokters, uh, dat soort dingen allemaal. Dus ziekenhuis, dokters. Ja. En dan. Uh, daar komt er allemaal, gewoon, alles zit erop in de wijk, maar het is gewoon veel minder van kwaliteit. En hoe is de hygiëne in, in de ziekenhuizen in Mexico? <tosses> Ook veel minder. Ik ben ooit een keer op een schoonbaar aan het ziekenhuis. En toen uh, was ik daar een paar keer op bezoek geweest en toen kwam ik thuis. En toen heb ik een paar dagen in het ziekenhuis geweest, want ik had een uh, virus opgelopen in het ziekenhuis. Hmm. Dus... En ook waar we de afdeling niet meer schoon de lichten, zijn er heel veel patiënten die een longontsteking hebben. En dat soort dingen allemaal. Dus huh. je moet echt heel voorzichtig zijn. En in Nederland zijn de ziekenhuizen heel modern. Uh, hoe is dat daar dan? Nee, dat is echt heel wat anders. Dat is echt heel wat anders. Een hele andere wereld. Dat, heb je, dat kan je niet vergelijken. Dat zijn gewoon andere werelden. Het is uh, be oude bedden, bedden die doorzakken. Eh. Uh, het is gehoord, het is geel, hmm. het is, het is veel minder. Lig je ook met veel meer mensen op, op een kamer? Ja, je ligt uh, zijwacht met zin, acht mensen op een kamer. En uh, er zijn ook een paar keer dat ik erbij was. Ik ben ik een paar keer weggestuurd, want er lag er eentje op, uh, echt op sterven. Oh. Dus, uh, oh. Het is echt uh, de zwaarste en de moeite afdeling minstens uh, één à twee mensen per nacht sterven. Met welke uh, klachten uh, is je schoonmoeder het ziekenhuis ingegaan? gegaan? Zij heeft een, uh, zeg maar een diabetische suiker. Ze is in coma geraakt. En uh, is daar is hij meer uitgekomen. Mm. Door, uh, daarbij heeft een, de, de nieren werken niet meer. Dus de zuurstof uh, is er niet meer naar de hersten gebracht. Dus een, was helemaal buiten westen is ze geraakt. En daar kunnen ze niets meer aan doen. Het is dus een aflopende zaak. Het is echt een aflopende zaak. Ja. Hoe gaat het dan nu met je? Met ons. Je ja. gaat ja, het eens accepteren. Want je kan niet anders. Je niet, uh, we zijn nu vanaf 25 december zijn we mee bezig. Dus dat uh, 25 december is, uh, is in komend geraakt. En daarmee zijn wij uh, constant bij de geweest. Mm. Of mijn, vaak mijn vrouw. Want ik heb twee jongens en die jongens mogen in het ziekenhuis komen. Dus dan, uh, die moeten ook verzorgd worden en die moeten ook een aandacht hebben. Die, die mogen niet jongen... in het ziekenhuis komen, zeg je? Nee, dan mogen ze echt niet binnenkomen. Waarom niet? Dat mag niet, ja. Er uh, mogen geen kinderen in het ziekenhuis komen. Dat is de regel. Als regent. er geen patiënt zijn. Ah. Ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment in zo'n situatie... Uh, je dierbare in Nederland extra mist. Is dat zo? Ja, het is dus omdat ik, uh, ik heb hier de dierbaren, ik heb de, de mensen waar ik uh, mee optrek hier in Mexico eigenlijk, ook in de familie van uh, mijn vrouw dan. Mm -hmm. En uh, ja, en ook de bevriende voorgangers die mij uh, ondersteunen, de mensen in de gemeente die ons ondersteunen, dus ik heb uh, heel veel hulp hebben toch wel ja. ondersteuning. Ja. En, en ja, hoe zien de komende dagen er, er dan uit, denk je? Is nu uh, is het afwachten. Oh, Als ze overlijdt, dan is het uh, regelen. En dan zijn we ook nog bezig, maar het is... Uh, moet even afwachten. Maar hierin wordt het... Uh, met de begrafenis is niet geregeld. Zoals in Nederland, waar je verzekeringen hebt en zo. Mm -hmm. In Mexico laat ze allemaal aan de kinderen over. Dus ze moeten... Als over kop moet er geld op tafel komen. En dan moet er uh, alles geregeld worden. En, en er is dus er is geen verzekering daarvoor? Nee, de, zij heeft zich nog niet daarvoor voor verzekerd. Ja. Er zijn wel mensen die zich verzekeren, maar de, de oudere generatie heeft zich nooit verzekerd daarvoor. En, en betekent dat dan ook dat jullie geen gebruik kunnen maken van de diensten van de uitvaartmaatschappij? Dat jullie alles echt helemaal ja, zelf moeten regelen? Nee, we gaan wel naar een uitvaartmaatschappij, maar dan moet je, je moet gaan betalen. Dan moet je het gat niet betalen, de, de gras zeg maar. moet betaald worden, de, de hele zorg die de begrafenisonderneming heeft. Moet je allemaal betalen. En dan uh, is het. Uh, gaat dat gewoon direct gebeuren. Op als, als het moment als dat ze overlijdt. Hoe bedoel je direct gebeuren? Dus als overlijdt, dan moet je daar achteraan. Dus dat, uh, binnen 24 uur is een begrafenis. Binnen 24 uur? Binnen 24 uur, ja. Dat, dat is ook een regel in Mexico. Ja, want hier is het, uh, normaal gesproken is het hier vrij warm. Dus dan, moet, uh, dan mogen ze geen. Uh, Lijken, die kunnen daar niet tegen. Ah. En nu dus is daar te helemaal, staan, m, nu is helemaal ja? niet warm. Uh, verre van, daar, daar komen we zo over te spreken. Jurien de Groot, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Sinds uh, 2006 wonen jij samen met vrouw en drie kinderen in Kenia. Maar jullie zijn net teruggekomen naar Nederland. Is dat, ja, dat, dat voorgoed? Ja. ja, we zijn uh, een paar weken terug in Nederland nu voorgoed. Dat, dat, dat is vast, dat is zeker. Ja, dat is uh, uh, heel erg zeker, want ik heb een nieuwe baan in Nederland. Ah, dus, uh, dat is de ja, reden dat, dat jullie is terug zijn een gegaan. Verandering. Ja. ja. Ik, ik blik graag eventjes met je terug op die tijd, zometeen. Uh, maar eerst, uh, ja, je zegt ik heb een nieuwe baan gekregen. Dat is dus de reden dat jullie terug zijn gegaan? Ja, dat is uh, eigenlijk al de hoofdreden. We, in de afgelopen periode in Kenia ben ik in contact gekomen met een nieuwe organisatie in Nederland. En... Uh, ja, het was heel apart. We hebben uh, gesprekken gevoerd via uh, telefoon en via Skype. En uh, ja, toen had ik deze nieuwe baan en dat uh, was natuurlijk heel leuk. Dat is ook bizar ook raar om op zo'n manier dan aan een baan te komen. Dat je zo van afstand dat allemaal dan moet uh, regelen, lijkt me. Ja, inderdaad. Dat was, uh, was echt een heel uh, apart. En uh, tegelijkertijd merk ik ook dat de lang klein is. Dat er veel dingen mogelijk zijn. Ja. En, uh, en om wat voor baan ja. gaat het? Ja, ik, ga ik blijf werken binnen de kerk. Ik werk er nu voor de GZB in uh, Kenia. Ik werk nu voor de IZB in uh, Nederland. En dat is eigenlijk ook de zendingsorganisatie. Dus het gaat gehouden met uh, zending binnen de kerk in Nederland. En, en hoe is het om weer terug te zijn in Nederland? Ja, allereerst is het natuurlijk hartstikke koud. <laughs> in, uh, in, uh, in Kenia was het, is het nu hoogzomer. Ja. Uh, maar tegelijkertijd... Uh, ja, bijna natuurlijk. Ja, je, je stapt weer in in Nederland en naar 7, bijna zeven jaar Kenia. Dus uh, nieuw huis, kinderen met school in Nederland. Ja, zoeken, gewoon, uh, hoe vinden de erin. kinderen het? Ja, met de kinderen gaat het wel goed. Ze zijn wel enthousiast eigenlijk. Gewoon om weer uh, hier te zijn en uh, allerlei nieuwe dingen. Met ze, ja, de kinderen hebben eigenlijk nooit in Nederland gewoond. Dus uh, ja, ze vinden alles wel nieuw. Dus uh, ik denk, ze zitten meer in de enthousiaste fase nu. Van alles is leuk en nieuw. Nou, gelukkig uh, maar. Ja, ze dus gaan naar school nu. Ze spreken wel ze goed zeggen... Nederlands. Wat zeg je? Ze spreken wel gewoon goed Nederlands. Ja, ze spreken wel goed Nederlands. Ja. En uh, ja, op school is natuurlijk heel erg spannend. Uh, gewoon meedoen in de klas in Nederland. En kijken waar je over zit, of je een beetje mee kan komen en zo. Maar wat heb jij eigenlijk het meeste gemist? Uh, in, uh, het, uh, in Kenia bedoel je? Nou ja, ja wat Nederland dus betreft. Ja, ehm... Um... Ja, soms wel gewoon dat je, dat je even gewoon lekker helemaal op jezelf kan zijn. En dat er niemand op de deur komt om te vragen van, kan je helpen? Of uh, wil je komen bij een familiefeestje? Of uh, gewoon even helemaal lekker terugtrekken en niks. En ik zeg, gisteravond, de weet ik mevrouw. In Nederland kan je dus echt gewoon, als je wil, kan je best wel anoniem uh, even een week helemaal uh, niks doen, zeg maar. En dat bevalt en dat, je wel? En dat, nu bevalt me dat even wel, ja. ja. En wat heb je het minst gemist? Wat, wat, waar... waar... Ja, wat is iets wat je eigenlijk niet zo, uh, niet zo positief vindt aan Nederland? Wat je nu misschien extra merkt omdat je zo lang weg bent geweest? Um, nou, het is hele directe. Hm. Uh, de, de mensen zijn, uh, ik vind dat mensen behoorlijk hard zijn wel. Dan merk ik ook wel gewoon op die werk. En, uh, ik ben net begonnen met werken ook. Dat... Mm -hmm. Dat mensen gewoon recht voor de raap zeggen van uh, wat ze van vinden. En dat is natuurlijk mooi, maar ik, nou, soms denk ik wel, dat hoeft ook niet altijd. Hm. Uh, Kenia was natuurlijk heel veel met uh, omgekerende bewegingen, zeg maar hoe er gecommuniceerd werd. En dan merk ik ook dat ik wel erg aan gewend ben. Ja. En dat ik niet altijd gecharmeerd ben van het hele directe van de Nederlandse cultuur. En ja. uh, probeer je dan nu aan te passen of probeer je juist dat, dat Keniaanse uh, vast te houden? Nou, ik probeer wel een beetje tussenweg te zoeken. Uh, ik heb ook het idee van, nou, ja, je kan Kenia nu naar Nederland brengen. Maar soms is het ook wel leuk om, om op je werk een beetje uh, mensen te confronteren. Hè, dan, uh, ja. Je nou. ja, je bent uh, een soort buitenstaande nu eigenlijk. Ja, een collega zei vorige Antwoord week van, houd, houd het Keniaanse nog maar even vast. is wel leuk, net dat je even hè, dan een afstandje uh, reflecteert. Of dus ja. Nee. Ja. Is, is Nederland dan, uh, uh, nu we het er toch over hebben, in jouw ogen sterk veranderd? Sinds, sinds 2006, toen jullie uh, vertrokken naar Kenia? Nou, dat kan ik niet echt zeggen. Ik heb wel het idee dat we redelijk uh, goed instappen, zeg maar. En dat we de draad wel aardig ja, oppakken. Ik vind Nederland niet echt. Uh, ja, ik, ik, vind, ik vind. Het enige wat ik wel echt merk in Nederland, zeg maar, dat uh, de crisis, zeg maar, dat dat echt. Uh, ja, dat dat echt. Uh, uh, wel behoorlijk ingeslagen is, zeg maar. Ja. Dat, dat merk je aan de mensen. In 2006, toen ik vertrok, was alles nog. Ja, dat is er wel aan alles kon en uh, nou, alles, alles ging goed. En ik merk dat mensen nu echt wel wat spannend zijn en daarmee bezig zijn. Dat ben je daarvan geschrokken? Uh, ja, ik, ik, ja, want ik vraag me af. Ja, natuurlijk hebben we een crisis. En uh, uh, ik denk dat ook echt wel mensen in problemen zijn gekomen. Maar als je dat vergelijkt met waar wij vandaan komen, natuurlijk, dan is het tien. En wat, wat is dan en. hetgeen wat we kunnen leren van, van de cultuur in Kenia? Um, Ja, dat je, dat, dat, ja hè, het leven van alle dag, zeg maar. Het leven met de dag. Hè, dat, uh, ik denk dat het was zo slecht weer, ook in het in Nederland gaat, zeg maar. Mm. En dat je gewoon uh, ook mag vertrouwen, zeg maar. Dat, dat, uh, dat, dat iedere dag weer een nieuwe dag is. En die, die, die, ja, dat je daar weer door, door gedragen wordt, ook door God gedragen wordt. Ja. En dat, dat vind ik wel dat, je, dat we mogen leren. Het is wel eens heel erg negatief wordt, hè. Ja. Van, nou, waar gaan we heen? en Wordt het nog wel wat? En, uh. He, dat is ook allemaal zien nou, Als je gewoon kijkt naar het dagelijks leven, dan dat gaat het zo slecht nog mee, volgens mij. Nou, hou, hou dat vast dan, wat je hebt meegedaan met Kenia, zou ik zeggen. Ja. Ja, Jaco vanuit uh, Mexico. Ja. Jij uh, uh, blijft daar nog wel eventjes in Mexico? Ja, ik ben uh, niet voor plan teruggegaan. Te Oké. Okay. Wat, wat doe ik jij al daar? Ik ben 13 jaar. Wat doe jij daar precies? Ik ben uh, voorganger binnen de Methodistische Kerk hier in Mexico een zendering uitgezonden vanuit Nederland. Dus ik heb een eigen gemeentetje. Dus en, en dus uh, mag ik dienen. Ja. En hoe ben je daar verzeld geraakt? Uh, ik heb op een bijbelschool gezeten in Engeland. Heb ik een Mexicaanse echtpaar leren kennen. Die hebben me uitgebracht in Mexico. Daar heb ik mijn vrouw leren kennen. Dus daar ben ik hier blijven hangen. Ja. ja dus je zit daar echt vast. Je zit er echt. Uh, <lacht> ja, ik zit me vast. Ja. Waar ben je de afgelopen tijd uh, vooral mee bezig geweest? De afgelopen tijd dan buiten de, de, de, over het ziekenhuis gebeuren van ja. mijn schoonmoeder. Nou zijn we echt bezig met de gemeente. We zijn erg bezig om te evangeliseren. We zijn de mensen aan het voorbereiden om te evangeliseren. We hebben een cursus gegeven. Of zijn we nog steeds aan het geven hoe ze moeten evangeliseren. Een cursus heet Evangelisatie Explosie. Dus dan leren we de mensen op een, een vorm evangeliseren dat ze echt een houvast hebben. En dan heb je een, een form, zeg maar, een formule. Mm -hmm. Maar het, is, het gaat nu niet om de formule, maar het is, het, houdt je wel, uh, het is wel een hulpje om de mensen het even te brengen. En geeft het werk voldoening? Jawel. Jawel, het geeft echt voldoening. Als je mensen wie er, nieuwe mensen in je gemeente hebt en dat je die mensen zegt, oh, afgelopen zondag, uh, dat de mensen echt uh, blij naar huis gaan, dat mm. geeft echt voldoening. Mooi. Jurjen, jij hebt samen met vrouwen en kinderen dus ruim zes jaar in Kenia gewoond. Nu zijn jullie terug. Je vertelde net ja. al wat over, maar wat deden jullie precies in, in Kenia? Nou, ik werkte voor de Reformed Church of East Africa. Uh, en ik, had eigenlijk, uh, ik werkte daar op het hoofdkantoor van de kerk. Uh, en dat betekent de, de Reformed Church van Oost-Afrika uh, Oost heeft ongeveer ja, beetje 500 plaatselijke gemeenten door heel Kenia heen. En uh, nou, op dat kantoor waren allerlei afdelingen die lokale kerken ondersteunen. En ik was naar Kenia gegaan om een nieuwe afdeling op te zetten samen met de Keniaan. Om uh, lokaal leiderschap, zeg maar, doordat de kerk was gegroeid, uh, hebben we lokale predikanten, lokale kerkleiders toegerust in de, om, om, ja, om de groeiende kerk op het grondvlak te begeleiden. Nou, daarnaast hebben we de afgelopen periode ook heel veel gewerkt rondom noodhulpprogramma's, rondom de honger, die in de Hoorden van Afrika mm -hmm. uh, aanwezig was. Dan hebben we uh, als kerk een hele grote rol in gespeeld in dat programma. Uh, en daar heb ik ook een, uh, nou ja, een behoorlijke rol in gespeeld. Dat was al een beetje mijn, uh, mijn hoofdtaak, zeg maar. Wat was jouw rol dan? Nou, ik was uh, coördinator van het noodhulpprogramma geworden uh, vorig jaar. En dat betekende dat we gewoon heel concreet in het noorden van Kenia, waar er ontzettend honger was, van, ja, kinderen, stijl van de honger, oude mensen, dat we gewoon ook echt voedselprogramma's hadden we al opgezet. Ja, dus dat betekende dat er voedsel ingekocht moest worden, moest uh, logistiek georganiseerd worden om dat te voeren naar het noorden van Kenia. En daar moest het weer uitgedrukt worden door de mensen. En voor hoeveel mensen was dat? Uh, voor 1750 families. Zo. Uh, en dat betekent dat er, uh, ja, familie bestaat in Kenia ongeveer uit zes mensen, zes tot acht mensen. Dat kan je uitrekenen. Dat is een heel, uh, hele groep mensen. Ja. Ja. Ja. En, en vorige week, uh, ja, je bent in Nederland weer, maar vorige week was je toch weer eventjes terug in Kenia om, om te kijken uh, wat er nou allemaal is gebeurd na dat uh, project. Um, hoe was het om terug te zijn? Ja, het was uh, apart natuurlijk en heel erg leuk om weer terug te zijn. Uh, dus nog maar een paar weken in Nederland en toen alweer naar Kenia. Maar het was heel goed om terug te gaan naar het noorden van Kenia en daar te kijken van, nou oké, okay, we hebben voedselhulpprogramma's gedaan, maar wat was het effecten daarvan? Is het ook echt, uh, heeft het de bijdrage geleverd? Nou, dat was echt mooi om te zien dat het echt zo is. En dat je ook echt verhalen hoorde van mensen dat ze zeiden, nou, ondanks, eh, uh, doordat we dus voedsel ontvangen hebben kunnen overleven, anders waren mijn kinderen gestorven, of anders. Mm. Ja, dus dat, dan denk ik echt van, nou, daar hebben echt een hele mooie bijdrage kunnen leven. Ook dankzij heel veel mensen in Nederland die daar natuurlijk aan gegeven hebben. Maar we waren daar vooral om te kijken van, ja, wat kunnen we nog meer doen? Hè? We willen eigenlijk vanuit de fysioze cirkel stappen en niet iedere keer naar een noodhulp brengen, zeg maar. Maar ook kijken, van, kunnen we daar wat programma's starten waardoor we de mensen uit die cirkel kunnen halen? Ja. Dat ze misschien wat kunnen aanbieden, of misschien kunnen ondersteunen, ondersteunen zodat ze... Ja, zelf hun ja. leven uh, op poten kunnen zetten. En, en hoe willen jullie het dan concreet doen? Nou, um, er zijn een aantal projecten waar we aan willen werken. Uh, en we zitten vooral te denken aan een, om de economie een beetje te gaan stimuleren in dat gebied. Dat betekent dat we een aantal projecten die we al lopen... of projecten, nieuw, nieuwe projecten die aangevraagd willen gaan worden... dat we die gaan financieel gaan ondersteunen. Dat betekent dat we... Uh, misschien dat bedrijfjes opgestart gaan worden. Dat er ergens een aantal uh, georganiseerde vrouwengroepen in dat gebied. Binnen die stal hebben vrouwen een hele belangrijke rol. En die uh, maken lokale dingen, zeg maar, zoals manden, vlechten ze. Ze, ze kopen geiten. Uh, er wordt uh, houtskool gemaakt daar. Nou, als ze nou kunnen stimuleren uh, dat ze dat kunnen verkopen in andere delen van Kenia. daarmee meten die geld. Dus geld kunnen ze weer gebruiken in hun eigen gemeenschap dat het al zwaar wordt, zeg maar dan is er een handeltje... waarmee geld verdiend wordt en waar eten mee gekost wordt. En daardoor hopen we dat mensen uit de honger blijven. Ja, dus jullie willen de zelfredzaamheid ja. kortom eh, bevorderen. Ja. En gaan, gaan jullie daar dan nu ook geld voor ophalen? Um, ja, er, uh, nou, er is ook uh, gewoon nog geld zeg maar, uh, over van mm het -hmm. doodselprogramma. Mm. Uh, omdat het op een gegeven moment echt beter ging met de mensen. We hebben gekozen, nou, we kunnen doorgaan met voedsel We kunnen ook iets anders gaan doen. Dus dat geld wordt besteed. En uh, rondom, uh, heel vaak ook Pinkster, is er een zelftherapische uh, actie... onder andere ook bij de EO, om, uh, om, ja, om deze mensen verder te helpen. Van EO met de daad is dat, hè? EO met de daad, ja. inderdaad, ja. Um, en, en heb je het idee dat, dat deze mensen openstaan voor um, de ontwikkeling op deze manier? Want je hoort ook wel eens dat, dat deze mensen uh, zich heel erg afhankelijk maken van, van de noodhulp. Ja, dat klopt inderdaad. Dus we... Uh, ja, dat merkte we ook de afgelopen week toen we, toen we in Kenia waren. Dat het ontzettend mooi was eigenlijk dat het vanuit hun zelf kwam van, uh, Dat we een aantal bijeenkomsten hadden met, met de bevolking daar. En dat, dat ze ook echt zeiden van ja, nou, is het is prachtig wat jullie gedaan hebben. Het is mooi dat we ook eten hebben gehad. Dat is dus echt geholpen. Maar we willen verder. Mm. We, willen, we willen niet afhankelijk zijn. En uh, mooi was ook dat we toen een heel gesprek hebben gevoerd. Uh, over de leiders daar. Van, ja, wat wil je praten? Nou, wat denk je dan aan? En eigenlijk ook. Dat het gewoon in die richting ook gaat. Hè? Dat ze eigenlijk een leven zelf op willen bouwen. En dat ze dat best kunnen. Maar dat ze gewoon een start-optaal bijvoorbeeld niet hebben. Of dat ze gewoon de, de know-how niet hebben om een business op te starten. En je zou zeggen en, dat dit soort projecten allemaal, dat die, dit soort projecten al lang zijn. Ja, zijn inderdaad, het is niet zo dat we het wil nou nu uitvinden. Nee. Maar wat wel uniek is aan deze, aan deze projecten, is zeg maar dat we het vanuit de lokale bevolking op willen laten komen. He, dus het is dus niet vanuit een bureau in Nederland of vanuit Kenia ergens in Nairobi bedacht, maar het komt vanuit de lokale bevolking op en we willen juist ook zeg maar, samen te gaan bedenken, wat wil je dan echt? Nou, er kwam een man die zegt, uh, ik wil met mijn familie een benzinepomp starten, weet je wel? En uh, ja, dat is niet iets waar ik aan het eerst aan zou denken. Een benzinepomp, ga je dat nou ondersteunen, ja. Maar eigenlijk, als je daarmee een hele, hele, hele gemeenschap zeg maar, mee in de benen houdt, zou dat, dat misschien een hele goede optie kunnen zijn. Ja. Dus zeg maar, het hele, hele voorstel moet vanuit Noord-Kenia zeg maar, ontstaan worden. Ontstaan gaan. En dat moet ook daar ontwikkeld worden. Ja, dat om ervoor eigenlijk... te zorgen dat, deze, dat de locals er ook echt helemaal zelf achter staan. Ja, hun idee moet eigenlijk gestalte krijgen. Ja. Ja. Ja, Jaco, in Mexico, we gaan even kijken naar het nieuws in jouw land. Ja. Je zou het misschien niet verwachten, maar het is extreem koud bij jou. Wij moeten hier in Nederland echt niet zeuren. Ja, het is uh, voor ons is het hier op dit moment wordt vannacht min 1, min 2. Het is voor ons echt heel erg koud, want hier is het hier in de maand juli, augustus, september is het hier uh, rond de 50 graden Celsius. Dus ja, het is extreem extreme, koud. Ja. Maar en op sommige plekken en... is, het, is het nog veel kouder, toch? Ja, op sommige plekken is het in uh, status, is min 15, min 20. En Zo. het probleem in de meeste plekken is eigenlijk dat de mensen de huizen zijn daar niet op gebouwd mm -hmm. En de mensen ook niet, dus het is uh, de vallen dood op dit moment in uh, bepaalde gebieden. En het is echt heel, voor heel, dit hele extreme weer. Dus, uh, hey, is dit dan uh, helemaal nieuw? Ja. Is het uh, af, voorgaande jaren niet voorgekomen? De afgelopen paar jaar niet. Ik, toevallig hadden we het er net over. Het is vier of vijf jaar geleden dat er een extreme kou was. Mm -hmm. maar het probleem is dat er, vooral hier in het noorden, zijn er heel veel migranten die hier nog op, op, in de stad lopen en op straat leven. Ja, ja. op straat slapen. Dus een, daar zitten de meeste doden eigenlijk bij. En worden die niet opgevangen? Zoals die worden wel opgevangen, voet. maar soms... Uh, omdat ze migranten zijn en niet uh, de wegen kennen. Want de politie gaat bijvoorbeeld wel gaat het, uh, die gaat al die migranten opzoeken en die gaat ze van straat halen. Ja. En er blijven wel een paar hangen ja. die er uh, tussen vallen. Dus toevallig was er hier afgelopen vrijdag eentje en uh, die was, was, ook een, was geen migrant, dat was een uh, alcoholist van. Maar die zegt dat hij op straat leefde. Dus en, dan, uh, en... Die blijft op straat hangen en waar ze van waar die blijft komen of. Uh, wat gaat gebeuren met hen, weet ik niet. Nee, in sommige gevallen gaat het dus mis. Het um... echt mis. Iets anders? Er wordt bij jou ja. ook discussie gevoerd over wapenbezit, net als in Amerika. Ja, dat is uh, in, uh, in Mexico stad, is men daar heel erg mee bezig. Er mm zijn -hmm. een paar weken geleden een actie geweest dat mensen hun wapens mochten inleveren. En dan konden ze iPads en, en andere dat soort dingen mochten terugkrijgen omdat oh, ja. een, een jongen in een bioscoop door een verdwaalde kogel om het leven is gekomen. Ja. Maar dan krijgen ze dus, als ze uh, een wapen inleveren, krijgen ze een cadeau ervoor. Ja. Oh, ja. het is een cadeau van de stad dan. Hier is dat uh, nog niet. Ik weet nog of het ooit kon, maar op dit moment nog niet. Er dus zijn in Mexico, uh, las ik, ruim 15 miljoen illegale wapens. Ik denk dat er wel meer zijn. Waarom zo ontzettend veel? We weten natuurlijk allemaal dat, dat, dat er criminaliteit is in Mexico, maar. Ja, het is heel veel. Het is echt heel veel. De mensen die, heel veel mensen die kopen een wapen om zich toch te beschermen. Omdat, uh, omdat er toch vrij, uh, vrij veel criminaliteit is. En de mensen willen zich toch beschermen tegen dat soort mensen. Ja, en het is het dan ook heel makkelijk om, om aan een wapen te komen? Mm. Er zijn. Uh, altijd wel middel om aan de wapen te komen en hier bijvoorbeeld twee komen aan de grens geven de grens over de koop je gewoon een wapen hmm. en dan kom je er maar wel tussen. Ja. Als je dan een, een, doe je gewoon in je auto en je komt wel door. En er zijn ook mensen die, die wel gebruik wel maken van, van een speelgoedwapen. Dat, dat hoor je natuurlijk wel eens vaker, maar ja. in Mexico schijnt dat veel te gebeuren. Dat schijnt ook heel veel te gebeuren. Toevallig had ik, zag ik van een week op het nieuws, of vorige week op het nieuws dat uh, op een markt hebben ze uh, al die speelgoedwapens uh, weggehaald. Want die leken te veel op wapens. Dus die ja. hebben ze daar uh, weggehaald. Hebben jullie een wapen in huis eigenlijk? Nee. Ik niet. Nooit overwogen ook? Nee, nee nooit overwogen. Nee. Ik heb nooit, nooit aan gedacht eigenlijk. Okay. Ook niet nodig? Nee, ik heb het toch nooit nodig gehad. Want hoe veilig is het bij jullie? Het is, uh, men zegt dat hij vrij veilig is, en, maar de laatste tijd hoor ik toch ook vrij veel sirenes uh, s'avonds s en s'avonds hier. Uh, en dat is in Mexicali, Faradijde. dat is in, in het noorden, hè? Dat is in het noorden. We zitten ja. uh, zeg maar twee uur van San ja. Diego vandaan. Dat is de grens, San Diego, ga je de Nederlandse grens. Dan kom je twee uur bij uh, Mexicali uit. Ja. Julian, um, terug uit Kenia, wat zal jou het meest uh, bijblijven? Um, nou eigenlijk wel de hongersnood van de afgelopen jaar. Ja. Ja, en tegelijkertijd ook, denk ik, in het begin van ons verblijf: uh, um, de, de verkiezingen in Kenia, toen het, toen het geweld uitbrak, toen we daar middenin zaten. Dat zijn wel twee momenten die heel uh, intens waren. Mm -hmm. Dat zijn twee vervelende momenten, natuurlijk. En, uh, en tegelijkertijd blijft mij gewoon bij, zeg maar, de. de de vriendschap van de mensen om ons heen, hmm. de vriendelijkheid... en uh, gewoon uh, het hele, hele gemeenschapsgevoel, zeg maar, waar wij in opgenomen waren. Dat was wel bijzonder. Ja. Ja. En over verkiezingen gesproken, er komen weer verkiezingen aan in, in maart. Wat zijn dat ja. voor verkiezingen? Ja, dat uh, is natuurlijk spannend in Kenia weer. Hè? Zeg maar, verkiezingen um, voor de voor de presidentskandidaat. Tegelijkertijd dus worden op professioneel gebied ook allerlei mensen gekozen... Um, nou, ik, ik, ik merk dat het gewoon spannend is in Kenia. Ook de afgelopen week. Mensen hebben het er ook echt over. Van, hoe zal het gaan? Um, maar, maar ja, uh, het is ook gewoon afwachten natuurlijk. En er zijn ook onlusten. Net als de vorige keer Er zijn uh, volgens het Rode Kruis... Uh, uh, al zeker 200 mensen omgekomen. Ja. Bij, bij gevechten in het zuidoosten van, van Kenia. Ja. Uh, waar, waar draaien waar draaiden die gevechten om? Ja, dat zijn... Uh, uh... ...gevechten geweest tussen twee stammen eigenlijk ook alweer. Uh, twee normale stammen die, uh, die elkaar te lijf gingen. En dat gaat vaak om koeien en om uh, uh, landbezit dus bezit, zeg maar. Uh, die dan ja, gewoon elkaar ook uh, de koeien afroven. En daarbij wordt ook veel moorden gedaan. Mm. In Noord-Kenia wordt het ook veel gedaan. Uh, ik, ik weet niet. Hoe We spelen dan, de, dan politieke belangen? Ja, uh, ja, we spelen politieke uh, belangen, maar of dit nou echt met, het, met de landelijke verkiezingen te maken heeft, het vraag me altijd wel af. Uh, ja. Over, over, over de provinciale verkiezingen uh, gesproken. Um, een halfbroer, de halfbroer van Barack Obama, heeft zich verkiesbaar gesteld, werd gisteren bekendgemaakt. Uh, ja, ik hoor het, ja. Is dat iets wat veel uh, losmaakt, denk je, in Kenia? Ja, zeker. Dat, dat weet ik bijna wel zeker. Um, ja, Obama in Kenia, dat is gewoon een enorme held. Uh, en ik denk gewoon omdat hij een halfbroer is en dat hij, uh, de, de, uh, Obama heet ook. Hij heet Malik Obama geloof ik. Ja. Maakt hij uh, kans? En dan maakt hij ongelooflijk veel kans. In ja. Kenia wordt niet gekeken zozeer naar wat kan je, of wat heb je in huis om uh, uh, um het land te besturen, maar meer van waar kom je vandaan. Wie ben je? Ja. Kan je mooi. en wie ben je? Ja. Nou, lekker uh, acclimatiseren hè, verder in Nederland. Mooi ja. uh, dankjewel. Ja. En um, Jaco van der Schaaf, uh, ook bedankt. En ik wens je heel bedankt. veel sterkte met, met de situatie met je schoonmoeder. Dank je wel. Dank je wel. een hele uh, ja, uh, hoop dat je een goede week hebt desondanks. En, en dat je uh, het fijn kan hebben daar met, met je dierbaren. Dit was okay. Dit is de Nacht. Volgende week zijn we er weer. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal. Een fijne dag.